Goedemorgen, mijn naam is Ties en dit is het nieuws van NOS op 3. Polen wil het recht op asiel tijdelijk afschaffen. De Poolse premier Tusk zegt namelijk dat Rusland en Belarus expres migranten uit Syrië en Libanon over de Europese grenzen sturen om chaos te veroorzaken. Tusk gaat de Europese Unie vragen zijn besluit te respecteren. Het asielrecht is namelijk vastgelegd in Europese regels. Leden van de EU mogen daar niet zomaar van afwijken. Bij twee huizen in Os in Brabant zijn vannacht explosies geweest. Volgens de politie gaat het om zwaar vuurwerk. Bij een van de huizen is de voordeur er volledig uitgeklapt. Ook zijn de ruiten gesprongen. De straat ligt nog bezaaid met glas. Er is niemand opgepakt. Rijkswaterstaat verwacht dinsdag te kunnen beginnen met het weghalen van het schip dat is gezonken in de Maas. Het vrachtschip botste gisteren bij het Maastricht tegen een stuw. Dat is een soort dam. De bemanning is van boord gehaald en niemand raakte gewond schip kwam in de problemen door de sterke stroming in de rivier. Mensen die hersenletsel hebben opgelopen na bijvoorbeeld een heftig ongeluk... merken vaak dat ze nog veel meer kunnen verbeteren... ook al hebben ze een heel re revalidatietraject achter de rug. Oud-BMX'er Jelle van Goorkom ondervond dat aan de levende lijven en is daarom een training gestart voor deze groep. Deelnemers zijn mensen met allemaal hersenletsel en die hebben allemaal een revitatieperiode gehad. Maar en ze lopen dan zeg maar tegen, tegen hetzelfde aan als mij dat ze zijn uitbehandeld, maar nog steeds voelen en alles nog heel veel meer te halen valt. En ze zijn hier om hun eigen doelen aan daaraan te werken en dat te verbeteren. Het doel is om vooral oude verbindingen in de hersenen terug te krijgen. En de prepare fase doen we in te vallen. En in de relax fase, of recover fase doen we echt een bepaalde jochenidraam meditatievorm. Waarbij echt tot die diepe ontspanning komt. En dat is heel welkom. En als we die cyclus stikken om een dag herhalen, dan gaan er absoluut een nieuwe verbinding ontstaan, wat wij in feite willen. Van Gorkum hoopt in de toekomst subsidie te krijgen om zijn trainingen verder uit te breiden. Het weer vanochtend op veel plekken, buien, soms met hagel en onweer, langs de kust waait het flink. Vanmiddag en vanavond neemt de wind af. En dan schijnt de zon ook nog af en toe bij zo'n 13 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Leuk dat jullie weer hebben ingeschakeld bij ZFM Jazz. Vandaag weer eens een aflevering die volledig in het teken staat van jazzmuziek. Gemaakt door of met Nederlandse muzikanten of op Nederlandse bodem. De Nederlandse jazzscene kent een uh, rijke schakering aan stijlen, smaken, persoonlijkheden en voorkeuren. We doen een greep uit dit uh, brede aanbod en gaan van de meer uh, mainstream jazz... naar wat funky stuff in de tweede uur, zoals te doen gebruikelijk bij mijn uh, uitzendingen. Hopelijk voor ieder wat wils, uh, jazz voor 6 tot 109 op 106.9 FM live vanuit Zandvoort. Mijn naam is uh, Edward Rauhorst, Mr. Brightside. Um, we begonnen toepasselijk op deze onstuimige zondagochtend met een, een nummertje van John Coltrane, oorspronkelijk After the Rain, maar hier in een, uitvoering, een live uitvoering van Ben van der Dunge, kwartet Ben van der Dunge op sopraansax hoorde je. Um, met daarnaast Miguel Rodriguez op piano, Steven Zwanink op bas en Mitchell Damen op drums van een album uh, Obsession Blues, live opnames van een aantal jaar geleden in. Frankrijk <middels> draaide collega Alco een uitvoering van het welbekende nummer What a Difference a Day Makes. En uh, daarnaast nog een nummer van de hand van de eerste bebop bassist Oscar Pettiford En dat deed me denken aan een andere uitvoering van datzelfde What a Difference a Day Makes van een uh, Nederlandse muzikant die... Uh, kan worden gezien als een van de eerste bebop-accordeonisten. Mathieu Hubert Wijnands-Schwarz was zijn officiële naam. En dat veranderde in Matt Matthews... nadat hij in Amerika zijn geluk ging proeven... nadat hij van 1947 tot 1950 in de middels in Nederland had gespeeld. In de jaren 50 werd hij in New York een veelgevraagd muzikant... en trad met de allergrootste op. Hij nam onder eigen naam een aantal platen op, waaronder... De uh, Modern Art of Jazz, waarop dus die Oscar Pettiford meedoet. En ook Kenny Clark, Herbie Mann, Art Farber, Kiki echt Echte kanonnen zeg maar, uit uh, de Amerikaanse jazz scene van die tijd. Uh, en je hoorde dus zijn uitvoering van Matt Matthews. What a difference a day makes. Uh, voorafgaand aan de ZFM Jazz is er elke zondag uh, uh, Nederlandstalige muziek. Uh, Zandvoort uit Zandvoort. Uh, dat brengt ons bij het Dutch Songbook van uh, Jan Menu en Jasper Soffers. Luister maar. <tied> Een warm welkom to our fans across the globe. In particular, our friends from the democratic and sovereign island of Taiwan. Thanks for tuning in again. Je hoort dus eerst een instrumentale versie van die Nederlandse klassieker. Papi loopt toch niet zo snel dat uh, op zijn beurt een uh, bewerking was. Van een liedje van Daniel uh, Boone, als ik me niet vergis. Hier dus de instrumentale versie van de meester op uh, de Bariton uh, Sax. Jan Menu. En daarnaast de pianist uh, Jasper Soffers. Uh, en dat komt van een album toepasselijk de Dutch Songbook, geheten Vol Instrumentale uh, versies van welbekende Nederlandse liedjes en popliedjes. En dat werd gevolgd <kliek> door. Het nummertje Luis van uh, Lucas Santana, de, Nederland de Braziliaanse uh, saxofonist die in Nederland is uh, neergestreken. Woonachtig in Haarlem. Komt van zijn album Ambivalence. Um, waarbij die wordt bijgestaan door Timothy Benchet op piano. En Thijs Klaassen op contrabass en Tim Hennekes op drums. Dat is wel echt een uh, natuurtalent die uh, Lucas Santana. Als hij bij je in de buurt komt, moet je hem altijd uh, gaan bekijken. Hij vermengt geweldig die Braziliaanse ritmes met de mainstream jazz. En um, ja, is gewoon een uh, absolute topper op uh, de saxofoon. Till you've learned the meaning of the blue de Great American Songbook. En een uitvoering van het uh, overbekende You Don't Know What Love Is, hoorde je eerst door Rita Reis, begeleid door een uh, all-star orkest, onder leiding van de Amerikaanse saxofonist en orkestleider Oliver Nelson. Een van de meest historische platen uit het oeuvre van Rita Reis. Rita Reis meets Oliver Nelson. En in dat all-star orkest uh, zaten <coughs> mensen als uh, pardon, mensen uh, als Lee Konitz, Piet Noorderk, uh, Shahib, uh, Shibab uh, Ruud Jacobs... en ook uh, artfarmer Wim Overgauw, uh, Pim Jacobs... en nog uh, Herman Schoonderwold en misschien nog enkele anderen. En dat werd gevolgd door een van de iconen uit de Nederlandse jazz uh, scene. Uh, de meester op de sax, Ferdinand Povel... met zijn uitvoering van I Don't Stand a Ghost of a Chance with You... Um, komt van dat uh, album, geweldige album Bebopim uh, uit 1983. Met daarop uh, Victor Cajuto, Bas en Ruud Pronk op drums Wim overgehouden. Daar heb je hem weer op gitaar. En Frans Elsen op piano, hoorde je. Um, ja, komen we bij Anne Burton. Sleepless nights, the daily fights The quick to bargain when we reach the heights I miss the kisses and I miss the bites I wish I were in love again Vert the black and I, The words I love you till the day I die The love deserves and the beliefs that lie I wish I were in love again, yeah No more care No, no I'm all there now, but, but I'd, I'd rather, rather be punch drunk. The whole mouth fur of Cat and cur. The fine is maiden of him and her. I don't like quiet and I wish I were in love again, yeah. The broken dates, the endless ways, A conversation with the flying plates. I wish I were in love again When love congeals, it soon reveals The the aroma of performing seals The double crossing of a pair of heels I wish I were in love again Yeah, yeah, yeah, no more pain No more strain. Hey baby, yeah, I'm all sane now But, But I'd, rather I'd rather be gone me, sir. I much prefer the classic battle over him and her. I don't fly like quiet and I wish I were in love again. I wish I were in love again. We really gotta move it. Het optreden van het Rob Agebeek trio met zangres Ann Burton... en Amerikaanse zanger Mark Murphy in Nick Volbrecht's Jazz Café in Laren... op 23 april 1987 werd destijds live uitgezonden in het radioprogramma Tross Session... maar werd pas in 2004, 15 jaar na de dood van die Anne Burton uitgebracht... Burton was een, uh, een bewonderaar van de zangstijl van uh, Murphy... maar haar wens en uh, plan voornemen om een volledig album met hem uh, te maken... kwam helaas uh, nooit van de grond. Uh, wat rest zijn slechts enkele uh, live-opnames van Burton met uh, Murphy. Dus uh, uh, als je die zoekt, dan uh, moet je naar dit uh, album gaan. En Burton en Mark Murphy meet de Rob-Agebeek-trio... Yeah. twee Nederlandse pianisten achter elkaar. Daan Herweg die werkte in het verleden veel als sideman met artiesten zoals Karel Emerald en Hip Hop Pete Philly, maar dit jaar eh, bracht hij In Search of the Lost Chord uit in, uh, uh, uh, uh, als, als um, eigen uh, product met een eigen band. Uh, opgedragen dat album in Search of the Lost Court. Met name aan zijn ouders, die kort na elkaar kwamen te overlijden een uh, aantal jaren geleden. En op die plaat vertelt dat zich onder meer in het uh, onderweg naar Bloemfontein uh, Dat je hoorde. Geïnspireerd door een uh, roadtrip die, uh, die Daan Herweg ooit met zijn vader in uh, Zuid-Afrika. Een heel uh, vrij album is dat. En dat werd gevolgd door de alleskunner, uh, pianist Rob van Bavel. Die bracht een aantal jaar geleden een hommage aan uh, Horace Silver... Uh, Rob van Bavel plays Horace Silver getiteld met uh, twee andere Nederlandse kanonnen op dat album bassisten Marius Beets en drummer Erik Ineke. En op dat album staan naast de songs van uh, Silver uh, staat, uh, staat een eigen compositie Blues for Horace geheten en dat uh, hoorde je net. Nog een keertje met, met Matthews. Wat doet Tielemans? Was gelukt met de mondharmonica en de jazz? Had hij uh, moeten doen of moeten worden met de accordeon, maar dat mislukte eigenlijk. Vanwege zijn temperament, dames en toch vooral het drank. Natuurlijk uh, kan hij wel bogen. Kon die bogen op. Uh, het spelen met Miles Davis, Art Farmer, Horace Silver en uh, in alle vermaarde jazzclubs van New York in de 1950's. En Matthews die verdiende na zijn terugkeer naar Nederland uh, mid jaren 60 vooral zijn brood als uh, uh, orkestleider en minder als uh, bandleider, accordeonist. Mid jaren 90 nam hij nog een album op als jazzaccordeonist met een handvol Amerikaanse muzici in een studio in Hollywood en daar hoorde je een nummer van. Dat album heette Maddie en het nummer, het welbekende You Go to My Head. Uh, zijn gezondheid uh, begon hem daarna steeds meer in de steek te laten. En van optredens kwam het niet uh, vaak of veel meer. Het was trouwens die uh, Matt uh, Matthews, dat is misschien leuk om te weten, die met zijn uh, orkest, mid jaren 60 de loopbaan van uh, Lee Towers' uh, leven in Blies. In de afgelopen weken bereikte ons het uh, trieste bericht... dat zowel uh, saxofonist Maarten van Noorden als ook trombonist Willem van Manen... kwamen te overlijden. En uh, Noorden uh, speelde onder meer in de contraband van uh, trombonist Willem van Manen. En beide waren actief in uh, de volharding. Het uh, iets wat, ja, hoe zou ik het noemen, anarchistische orkestje... opgericht door Louis, Andr Louis Andries en Willem Breuk in de jaren 70. Met het doel om uh, jazz met moderne klassieke muziek uh, te verbinden... Uh, we gaan luisteren naar de verhouding waarop dus die Noorden en uh, Vamanen beide uh, spelen. In een nummertje dat, uh, nou, dat je waarschijnlijk wel kent. Works Part 2, een stuk uh, oorspronkelijk van, van de hand van uh, Engelsman Steve Martland, die studeerde bij uh, die Louis Andriessen, uh, te vinden op het album Western Darlings uh, Duffel Harding, dus het orkest de Harding en dit uh, nummer wordt uh, gebruikt als tune, openingstune bij uh, Buitenhof elke zondagochtend. We zitten tegen het einde van, uh, van het eerste uur, maar gaan niet weg, het uh, tweede uur gaan we Vrolijk voort met uh, geweldige uh, muziek van uh, Nederlandse jazzmuzikanten, of muziek gemaakt op Nederlandse bodem. Uh, zo ook het uh, volgende: ZFM Jazz. Goodbye, bye the bad da da da the da to wa da da ta-na, ta-na, no-wa-da-bye, ba-da-da-da-da-da-da-da, da the no, the no, your love is rain my heart the flower, i need your kiss or i might die. My very life is in your power Will it wither and fade or blossom to the sky? Aquagie baby, Aquagie baby, come on Aquagie baby, Aquagie baby Papa pop, bed and de up Tump, pop, and up my out and taking game what up talk to you again. Talk to you again. Talk <laughs> De du de De Nooit echt doorgebroken tot een heel groot publiek. Beetje zoals M. Burton dus. Eh, ondanks haar aanzienlijke vocale capaciteiten. Eh, volgens mij treedt ze anno 2024 nauwelijks meer op. Um, hier was uh, ze te horen in het welbekende Aqua de Bebeer van uh, Joubim en Gilberto van het uh, album Just Jam, uh, Friends uh, Jamming uit uh, de 2009. Ja, we zitten tegen het einde van het eerste uur. Ik ga er, uh, uit met een paar klanken van de man die al eerder langs kwam, Rob Aangebeek. Tot zo in het tweede uur. Lock, Stock and Barrel, Rob Aangebeek trio.